Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, dat u opgetekend kunt vinden bij de profeet Zacharia, daarvan tachtste hoofdstuk van vers 1 tot 17. Daarna geschiedde het woord des heren der Heerscharen tot mij zeggende, alzo zegt de heren der Heerscharen. Ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Al zo zegt de Heer, ik ben wedergekeerd tot Sion... en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen... en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid... en een berg des Heeren der Heerscharen, een berg der heiligheid. Al zo zegt de Heer der Heerscharen... Er zullen oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Alzo zo zegt de Heer der Heerscharen dat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks. In deze dagen zou het daarom ook in mij nog wonderlijk zijn, spreekt de Heere der Heerscharen. Alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zie, ik zal mijn volk verlossen uit het land des opgangs en uit het land des nedergangs der zon, en ik zal hen herwaars brengen dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen, en zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. In waarheid en gerechtigheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen: laat uw handen sterk zijn. Gijlieden die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond der profeten, die geweest zijn ten dagen... als de grond van het huis des Heeren der Heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden. Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet, en het loon van het vee was geen. En de uitgaande en de inkomende hadden geen vrede vanwege de vijand, want ik zond alle mensen en iederlijk tegen zijn naaste. Maar nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heere der Heerscharen. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven en de aarde zal haar inkomen heven, en de hemelen zullen hun dauw geven. En ik zal het overblijfsel deze volk dit alles doen erven. En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis van Israël, geweest zijt, een vloek onder de heidenen. Alzo zal ik ulieden behoeden, en hij zal de zegening wezen. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Want alzo zegt de Heere der heerscharen gelijk als ik gedacht heb jullie den kwaad te doen, toen mij uw vader een grotelijk vertorenden, zegt de Heer der heerscharen, en het heeft mij niet berouwd. al zo denk ik wederom in deze dagen goed te doen, aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Vrees niet, dit zijn de dingen die hij doen, zal spreek, spreek de waarheid, en niegelijk met zijn naaste. Oordeel de in waarheid, en een oordeel des vredes in uw poorten. En denk niet de een des anderen kwaad in uw lieder hart. Hebt een valse neet niet lief. Want al deze dingen zijn dingen die ik haat. Spreek de Heere tot zover. Dat we trachten om het aangezicht des Heren te zoeken. Aanbiddenswaardig. Volzalig, getrouw en barmhartige bron en fontein van licht, leven en waarheid. Uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn in de hemel en op de aarde. In overvloeiende bron en fontein van alles goed zijt. ...en een volmaakt licht aller lichten... ...die ons het leven, de adem en de gezondheid geeft... ...en gegeven heeft tot deze ogenblikken toe. Laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen... ...als nietig en zondig stof en as... ...zich trachten onderwinden om die grote zalige God... Te naderen, wil in Jezus Christus een toegang verlenen en een opening schenken in die versen en levendige weg van genade, van barmhartigheid en verzoening. We zijn bij elkaar gekomen op deze dag met een bijzonder doel om met elkaar en voor elkaar en ook namens elkaar tot u de zalige God te naderen om een dankoffertje te brengen Maar is wel met een leeg hart en met lege handen hoe zullen we tot u kunnen naderen en hoe zullen we u kunnen O, oh, als van onze kant moet komen dan is er niet mag hij zelf Groot en aanbiddelijke vader, gij hebt gezegd, de Heer zal zichzelf een lamp ten brandoffer voorzien. Het was ten schuldoffer en tot zondoffer in de plaats van Isaac. Gij zei toch ook aanbiddelijke Heer Jezus het enige dankoffer. O, als dat er niet was, dan zouden we hier ook niet kunnen... Zijn, dan zouden we ook niet tot u kunnen naderen. En dan zou er ook geen dankoffer kunnen zijn. Maar Gij zijt het aanbiddelijke dankoffer voor de Vader, wel behagelijk, en dat het ons gegeven mogen op grond van dat volmaakte offer De onze stamelende dank te brengen aan de troon des Heeren. Op grond van het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus om u te kennen en herkennen voor hetgeen wat u. ...ons samengegeven hebt in het achterliggende jaarseizoen. We hebben, in zover we het van elkaar weten, de schat ter gezondheid gekregen. Een van de grootste gaven die er zijn. Dat we gezond mogen zijn en dat we de kracht hebben gekregen om ons werk te doen. Het zij buitenshuis of de vrouwen binnenshuis. Om het gezin te regeren, te leiden, te besturen. En al wat er toe nodig is. En ieder in het zijne hebben we gekregen wat we nodig hebben. En daarin betaamt het ons uw grote naam te erkennen. Voor het goed ons geschonken. Want ontberen doet waarderen. En als we ziek zijn of ernstig ziek. Dan pas waarderen we onze gezondheid. Oh, het is voor ons allen niet meegevallen in het achterliggende jaar. Want er is ook ziekte geweest en er is ook tegenslag geweest. Sommigen hebben een moeilijk jaar gehad. Maar oh, Jeremia was zelfs op de puinhopen. ...van de stad en de tempel... ...en heeft nochtans uitgeroepen... ...het zijn de hoedertieren, heden der scheren... ...dat we niet vernield zijn... ...en dat we toch nog mogen zijn in het heden der genade... ...hoe pijnlijk, moeilijk en verdrietig een jaar ook kan wezen... ...wat achter ons ligt... ...maar allen tezamen zijn we toch nog gezegend... ...met de zegeningen van vee en veld... ...een goede oogst hebt u gegeven... En u hebt er ook voorspoed in gegeven. Landbouw, tuinbouw, veelteed heeft goed gedragen. Of redelijk goed gedragen. We hebben er levensonderhoud van gekregen. En de handel. En in de nijverheid, in de fabrieken en op de kantoren. ieder in het zijne heeft ontvangen wat we nodig hebben. Voor gezinsonderhoud en levensonderhoud. En zou het ons dan niet betalen om die grote naam des Heren te danken, te eren en te verheerlijken. Uw woord spreekt ook van zegeningen van de buik en de baarmoeder. Dat is ook in ons midden gebeurd. En daarin betaamt het ons ook op te merken hetgeen wat u daarin ook hebt willen geven. En zo betoont u nog uw goedertierenheid Dat het gezin ook nog niet in tweeën gespleten is door de dood. Want dat kan ook. Dat de man de vrouw de vrouw de man moet verliezen. Of ouders, kinderen en andersom. Dat is ook wel gebeurd in een familie. En in alle families is er wel rouw geweest. Het zij hier of daar, nabij of verder af. Want we worden er allemaal mee geconfronteerd. Maar... In de naaste betrekkingen hebt u ons nog willen dragen en sparen. En we hebben een kander nog, dat we het ook mochten waarderen. En uh, dat we hier ook de hand als heren mogen opmerken dat we nog niet in diepe rouw gedompeld zijn, maar dat we nog mogen gezond uh, opkomen. En samen mogen scharen onder de kandelaar van uw dierbaar woord en getuigenis. Dat is toch ook geen geringe zegen, uh, dat het woord ons nog gelaten is in zijn eenvoud en in oprechtheid en waarheid. Het is wel waar. De werking van de heilige geest zijn spaarzamelijk geworden. En voorgangers zijn ook niet zo het betaamd. Want we moesten dag en nacht onze binnenkamer wel nat maken met onze tranen. Dan zou er ook wel meer geopenbaard worden in het voorgaan. Maar daarin staan we ook zeer schuldig. En allen tezamen zijn we schuldig voor uw aangezicht. Maar dat vergroot weer de goedertierenheden des Heeren. Dat we toch uw woord hebben mogen behouden. En de kandelaar van uw woord nog mogen hebben. Als we het zouden missen, dan zouden we het toch ook pas gevoelen. Wat voorrecht dat u ons nog wilt geven. Maar nu mocht het u behagen ons tot u de gever op te leiden. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van de vader der lichten afdalende, bij wie geen verandering nog schaduw van omkering is. Als dat nu in het achterliggende jaarseizoen nog geweest is, dat we mogen ondervinden dat u getrouwe verbond God zijt en blijft. En dat het ankertje van onze hoop gefundeerd is in die eeuwige rots des levens in Jezus Christus. En dat gij niet laat varen het werk dan hebben we toch wel dubbele dubbele reden om u te aanbidden en om u te eren en om u te verheerlijken en onze kracht en uw zalige diensten te mogen besteden en overgeven en om verlegen neer te mogen zitten met uw knecht ik ben geringer dan al deze weldadigheden al deze zorg en trouw die gij aan ons ten koste en die gij aan ons besteed hebt dat we daar gebracht mogen worden in de vernedering voor u aangezicht. En zo dragen we dan elkander aan u op. Gedenkende weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. al wil u ze sterken en ondersteunen. U weet welk een kruis of ieder heeft te dragen. Welke verdriet van dit moeitevolle en verdrietvolle leven dat men onderworpen is. Wil een uh, Trooster zijn voor weduwen en weduwnaren en voor de wezen... Rouwdragenden en ieder in het zijnde wil sterken en ondersteunen dat het mee mag werken ten goede, om u te mogen zoeken, om u te mogen vinden en een welgevallen te trekken van de Heer, aan de zijde Gods gebracht te mogen worden. Diep voor u den zalige God te mogen bukken en buigen, wat geen vrucht van eigen nakker is, maar u kunt het schenken om u zelfs wil, om uw grote zalige naams wil. Gedenk ons dan al zo ten goede naar de grootheid uw genade. En dat er ook nog een gelegenheidswoord vandaag is, mocht u het genadig willen zegenen. En dat ook de dankdag ook een bededag mogen zijn en een boetedag om ons te vernederen. En ook om van u af te smeken de geest, heeren dat die krachtig werkzaam mogen zijn, ook onder de jeugd en onder de jonge mensen en over de kinderen. Er ook in deze morgen nog nader bij bepaald zullen worden van het grote voorrecht, dat de Opbouw van Sion en de voortplanting van de kennis van uw naam, voortgeplant zal worden en doorgang zal vinden van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dat mocht u dan genadig ook in ons midden willen verheerlijken. Onder jeugd en jonge mensen, onder ouders en kinderen, wij ouderen vandaag, opdat uw naam verheerlijkt. Heerlijk werd uw kerk en uw Sion opgebouwd. Gedenkende al diegenen die geroepen worden voor te gaan. Wil sterken en ondersteunen. Wil bekrachtigen om getrouwd te mogen spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest, en dat in dit gewest dat Hij zelf nog een beslag wilde leggen, door de kracht van het eeuwige woord Gods, tot de verheerlijking van uw zalige naam, en tot opbouw van uw kerk en Sion, in de verzoening van onze schuld en zonden, om het dierbare bloed des eeuwige verbonds wil. Amen. zingen we van Psalm 68, het achtste en het zeventiende vers. Godsberg, die is zeer wonderbaar, gelijk baas aan den berg voorwaar, staat hij hoog onbezweken. Wat is dat gij berg en rebel, met al uw steenrotsen vuil, Godsberg zoekt te versteken, God heeft deze berg breed en de wijd, verkoren tot zijn woonstaltijd. altijd, naar zijn goedheid geprezen, waar hij eeuwig van u voortaan zal wonen zonder te vergaan. Dit zal zijn rust te wezen. Het achtste en het zeventiende vers van Psalm 68. <tiedertijd> Over onze is uitgestrekte goede en samen mogen we komen om het aangezicht gods te zoeken en de weldadigheden gods weer te herdenken in zijn tempel. De goedheid gods, die over ons is uitgestrekt in het jaarseizoen, wat achter ons ligt, is groot en die zijn veel. God heeft ons land en volk nog rijkelijk beweldadigd. Voor de verwoesting van een oorlog heeft God onze erven nog willen bewaren. De Heer heeft weer brood gegeven voor de neter en nog zaad voor de zaaier. De Heer heeft nog gezondheid en kracht geschonken om onze arbeid te verrichten. En bovenal, God heeft zijn woord en zijn getuigenis nog niet van ons weggenomen. Kon zijn dat de kandelaar verplaatst werd... En dat er geen waarheid meer was. Want er staat in Gods woord geschreven dat er een tijd zal komen dat God zal zenden een, een honger en een dorst. Niet naar brood en water, maar naar de woorden van de levende van God. En dat ze reizen stad en land om, om de bediening van Gods woord te mogen horen. Maar dat ze het niet zullen vinden, omdat God het heeft weggenomen. Maar tot hiertoe mag het onder ons nog gelaten worden. En daar onze vaders in vorige eeuwen de boete, de beden, maar ook de dankdagen... ...in zonderheid gebruikt hebben om zich te bepalen bij de toestand van het land en Gods kerk... ...dan mocht dat ons ook gegeven worden, dat we daar in deze morgen in bijzonder onze aandacht aan geven. We beleven donkere tijden, daar God met zijn geest zo ver is geweken... Ook van de openbare bediening in het midden van zijn kerk. Nu hebben we vandaag dankdag voor de oogst. Een dankdag omdat de Heer een rijke oogst en vruchten heeft gegeven. Zouden we er niet verwonderd over moeten zijn. Niet tegenstaande de roepende zonden van eigen hart en huis en land en volk. Dat de Heer ons zo heeft beweldadigd. En voor zoveel ziekten en rampen en ellenden zijn wij nog bewaard en gespaard. Och als we vandaag toch eens dankdag konden houden. En dat we ook eens konden zeggen. In dit jaar wat achter ons ligt zijn die en die in Sion geboren. Zou dat niet het allergrootste wezen mijn geliefden. Maar die getuigenissen onder ons, van degenen waar God zich nog mee bemoeit, en die getrokken zijn uit de macht van de duisternis, tot zijn wonderbaar licht, die zijn zo weinig geworden. En als we vandaag nu eens dankdag mochten houden, en als we eens terug konden zien, en als we konden zeggen, daar heeft God nog een tweede genade willen verheerlijken, daar heeft Hij nog nieuwe weldaden in het leven van zijn volk gegeven. Er zijn er die hersteld zijn in Gods gemeenschap en gunst. Er zijn er die de geest van aanneming gekregen hebben door welke wij roepen. Abba Vader, o geliefden, zou dat niet groot zijn? Maar kunnen we dat getuigen? Hebben we recht en reden om dat in uw midden neer te leggen? moet schaamt ons niet bedekken. Zijn we niet verre af gaan leven van die Goddes hemels. O onze afzwervingen en omzwervingen. En die grote geestelijke onvruchtbaarheid. Daar de Heer zichzelf zo terugtrekt van zijn woord en zijn bediening. En dat onder jong en oud en klein en groot. En wanneer je daarbij bedenkt de dreigende oordelen en gerichten gods over de aarde, dan moeten we wel zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Zou God ons land en volk dan helemaal overgeven aan de verharding? Zou God dan helemaal vertrekken van zijn kerk? Zou het dan straks van ons allen gelden, wie hen als ik van hen geweken zal zijn? Of zou God nog terugkeren met ontferming tot Sion? Zouden we nog mogen hopen dat de Heer toch nog in het midden van zijn volk zal wonen, zoals in de dagen vanouds? Voor de wereld is er geen hoop, maar voor Gods kerk is er hoop, mijn geliefden. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. En dat alles uit de vrije genade Gods. O dat God onder u en in het midden van u zijn kerk mocht bevestigen. In de donkerheid der tijden. Over die wens, begeerte, maar ook over deze profetie. Willen deze morgen handelen naar aanleiding van hetgeen wat u kunt vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Door profeet Zachariah, 8e kapitel. Het vierde en vijfde vers, waar Gods woord al dus luidt. Al zegt de Heere der Heerscharen. Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten die er stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes... Spelende op haar stratum. Ik heb gedacht om boven deze tekst te plaatsen. Hoop voor Gods kerk in een hopeloze toestand. Ten eerste waarin die hoop is gegrond. Ten tweede wat de verwezenlijking van die hoop met zich meebrengt. Ten eerste dan. Waarin die hoop is gegrond. Geliefden, de naam Zachariah betekent. De Heere of Jehovah gedenkt. Zachariah was een profeet des Heren... die twee maanden later, dan Hachai geroepen is. om te profeteren tot het wedergekeerde volk uit Babel. God had dat volk 70 jaar opgesloten. En 70 jaar heeft dat volk in Babel gezucht onder die heerschappij. Maar daar in Babel heeft God zijn erfdeel weer bezocht. In Babel is dat volk in de schuld voor God gekomen. En dat omdat God bewogen is in zichzelf. Door de liefde Gods in Christus is het dat de kerk in de schuld komt. En dan aan het eind van die 70 jaar geeft God dat volk weer de vrijheid om terug te keren. Darius was een middel in Gods hand die daartoe gebruikt werd. Maar zoals u bekend is, slechts een derde van het volk is teruggekomen. Een derde. Het grootste deel prakeseerde er niet over om terug te gaan. Het volk was zo vervallen in de werelddienst van Babel en in de verlating van de ware godsdienst, dat ze helemaal geen zin meer hadden om terug te gaan. Er was een ander deel dat bleef in Babel, omdat ze zo bevreesd waren, menende als ze teruggingen, dat ze in het land van Israël, de brood niet meer zouden kunnen vinden. Het was toch allemaal verwoest. De huizen verbrand, wat moeten we daar doen? Een derde ging terug. En dat volk kwam terug verblijd omdat God aan zijn belofte had gedacht. En omdat de Heer het zelf gewerkt had dat het volk weer terugkeren kon. God had die weggebaand naar zijn eigen belofte. Want weet u wat er in het hart van dat volk bleef leven in Babel? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Dus toen dat volk terugkwam, keerden ze met grote blijdschap terug. Al is het dat alles daar verwoest lag. Ze waren verblijd omdat God aan zijn verbond gedacht. En toen ze terugkeerden, begonnen ze direct aan hun huizen te bouwen. Maar ze zijn ook gelijk begonnen om de grondslag te leggen van de tempel, daar scheren. Maar dat volk rekende niet op tegenstand. Ze dachten, de Heer vervult zijn belofte, gaat allemaal voor de wind. Straks staat de tempel overeind en dan hebben we weer terug wat we verloren waren. Ja, maar er zijn ook nog sambalats en er is nog een Tobia en er is nog een Gezem... En er zijn nog Samaritanen. Daar zult je wel mee te maken krijgen. En zo is het gebeurd. In plaats van door te kunnen bouwen. In plaats van het oog op de Heer geslagen te houden en te blijven. En zich aan de goddelijke beloften vast te klemmen hoe het ook ging. Werd het volk moedeloos. Het volk staakte de tempelbouw. En daar kunt u weer aan zien, mijn geliefden, wat Gods volk in zichzelf is. Bij het minste tegenstand die ze krijgen, dan worden ze al moedeloos. Ze liggen zo tegen de grond. Een guichelaar kan met zichzelf makkelijk overeind blijven staan. Maar Gods volk wordt altijd geslingerd naar alle kanten toe. Zo was het daar ook. De bouw van een tempel lag stil... 15 jaar. En toen heeft God Hagai gezonden om het volk op te wekken en aan te zetten om te bouwen. Niet alleen voor hun eigen huizen, maar dat ze de tempel zouden opbouwen en herstellen. Daarna heeft de Heer Zacharia gezonden, geroepen om dat moedeloze volk te bemoedigen om hen te wijzen op de goddelijke beschutting die rondom de kerk is. Om hen te bemoedigen met het gezicht dat Jeruzalem nog dorpsgewijze zou bewoond worden vanwege de veelheid der inwoners. En dat God de ongerechtigheid en schuld van het volk op één dag zal wegnemen. is een tekst waarvan we in deze morgen niets hopen te zeggen... Daar kunnen we met alle vrijmoedigheid boven schrijven. Hoop voor Gods kerk. In een hopeloze toestand. Het lag in Israël alles verwoest. De tempel verbrand. Lang dan de verwoesting en verderf prijsgegeven. Dacht u dat er hoop of verwachting was van de zijde of de kant van het volk of de mens? Wel nee. Maar God gaat het volk bemoedigen. Zacharia 8 zegt de Heer: Ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Ja met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heer: Ik ben wedergekeerd tot Sion. En ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Daar ligt nu. In de eerste gedachte geliefden, de hoop van de kerk des Heeren ook in deze tijd ingegrond. De Sion is van God beheerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Dat is des Heeren kerk op aarde, verkoren in Christus, geheiligd en gekocht met het bloed des Dams. Dat is die kerk die geroepen, geheiligd en afgezonderd is door de heilige geest. De kerk waarvan Christus gezegd heeft dat de poorten der hel, Gods gemeente nooit zullen overweldigen. En daarom, die kerk onder het oude testament kon onder de regering van Farao vanzelf niet verdrinken. En onder de regering van Nebukadnezar kon ze niet verteren. Want ons koning lag erin verborgen en in de volheid des tijds is uit dat volk de Christus geboren. En nu ligt dat volk onder Gods belofte en onder Gods bescherming, zolang de zon en de maan zullen schijnen. En daarom kunnen de machten der hel die kerk niet niet maken. Want God staat voor zijn kerk en voor zijn eer en zijn volk in. En dat doet de Heer omdat de eer van zijn eigen naam daar het aan verbonden is. Er ligt geen waardigheid in dat volk. Er ligt geen verdienst in zichzelf. Och nee mensen, niets in hen. Maar de waardigheid en de eer ligt in God zelf. Een mens kan niet anders dan alles verzondigen. Je kunt het beeld van de mens en van de kerk daar scheren vinden in de verloren zoon. Alles opnieuw weer doorbrengen, ook na ontvangen genade. Zoals een verloren zoon de goederen des vaders doorbracht met hoeren en mee snoeren. In dat alles kunnen we ons beeld terugvinden. Maar we kunnen ook zien die onveranderlijke trouw. En die onveranderlijke liefde van het goddelijke wezen. En die onveranderlijke eigenschappen. Die onveranderlijke wil en raad. Die onveranderlijke liefde, genade, goedheid, barmhartigheid en verbondsbeloften. Daarom staat er in Maliachie: Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. En van de kerkgeliefden mogen we zeggen wat er in Psalm 76 staat: Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Och, als het over Gods kerk gaat in de uitwendige openbaring, dan zouden we zien: dan zouden we zeggen, als we ze zo eens bekijken: het is een aanfluiting voor de duivel. En het is een ergernis voor de wereld. Wat heeft zo'n hoopje volk nou nog te betekenen op de wereld? Bovendien is het nog een secte die overal door de godsdienst tegengesproken wordt. Maar onder dat volk wordt nog de waarheid gevonden. Waar God op het hoogst verheerlijkt is en waar de Heer zichzelf aan heeft verbonden. En het is waar, daar is ook wel de strijd aan verbonden en de tegenstand en de vijandschap aan verbonden. Want het is de ordenantie Gods en die moet op tegenstand en vijandschap rekenen. En de apostel heeft getuigd, allen die God zalig willen leven zullen vervolgd worden. Gods kerk heeft nooit te verwachten in dit leven dat ze rust en vrede zullen hebben. Ze zullen benauwd worden aan alle zijden. Ze zullen verdrukt en vervolgd worden. En dat niet alleen van de duivel en de wereld. Maar het ergste zullen ze de vervolging en verdrukking krijgen van dat eigen goddeloze vlees en bloed en bestaan wat tegen God indruist. Dat komt gedurig in oorlog tegen God te staan. Maar ook hebben we straks gezongen, Gods berg die is zeer wonderbaar, gelijk baas aan den berg voorwaar, staat hij hoog om bezweken. Wat is dat gij berg en rebel, met al uw steenrotsen fel, vuil, Gods berg zoekt te versteken, God heeft deze berg breed en de wijd, verkoren tot zijn woonst altijd, naar zijn goedheid geprezen. Dus God zal van zijn kerk geen afscheid nemen mensen, zo min als hij van zijn lieve volk ooit afscheid nemen zal. Ja, hij roept ze nog toe, al had ge met vele boeleerders gehoereerd, keer nog weder tot mij. En heeft dat volk van God die tot de ware kerk behoren? Ja, je kan alleen maar bij de ware kerk behoren door waarachtige bekering. Nu dat volk heeft tijden in hun leven dat ze zo moedeloos worden dat ze zeggen. De Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Maar dan komt die getrouwe God weer, die getrouwe Sions koning. En die roept hen door zijn woord toe. Kan dan een moeder haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermen over de vrucht haars buiks? Of schoon deze vergeten, ik zal u toch niet vergeten. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Al uw muren zijn steeds voor mij. Hoop, zeiden we, hoop voor Gods kerk in een hopeloze tijd en in moedeloze tijdsomstandigheden. Och, mijn geliefde hoorders, we mogen te midden van alle moedbenemende omstandigheden nog in God verblijdt zijn. Maar als we dan ons oog slaan op ons arm opkomend geslacht. Als we dan ons oog slaan op de jonge mensen die voortleven in de wereld of in de zonde of in de zorgeloosheid. Oh, wat moeten we dan zeggen? Of is het hier in deze gemeente anders? Is het hier anders? Gaat de jeugd hier de wereld in? Bewandelen ze hier de paden der ongerechtigheid? Wandelen ze de begeerlijkheden des vleesjes na? Och, mensen van nature, dan doen we het allemaal. Waarlijk, we willen naar de hel toe. Want we wandelen naar de zin en de wil des vleesjes en der gedachten. Het is alleen een eeuwig wonder als God ons in ons leven te sterk wordt. Het is een eeuwig wonder als God zegt: tot hiertoe en niet verder dan word je door die grote God neergeveld. Die alleen kan jullie nog te sterk worden, kinderen. Ja, kinderen, jeugd en jonge mensen, God kan jullie te sterk worden. Hij kan je allemaal te sterk worden. Hij kan je volkomen te sterk worden. Oh, Hij is die sterke God. In de gemeente zijn er heiligen zeer goed, is God zeer sterk ook werd hij gevreesd met doodmoed. Heer daar heerscharen. Gij doet buigen alle krachten. O eeuwig God zeer sterk. Wie is u gelijk te achten? En als er nu een tijd komt in je leven. Ouders. Dat je tegen je kinderen niet meer praten kunnen. Omdat ze toch niet willen luisteren. En omdat ze antwoorden. Als je er nu. Heer, praat toch eens tot God over je kinderen. De Heer kan ons harten buigen als waterbeken tot al wat Hij wil. Voor God staat er niets in de weg. En hoe donker dat het ook in de tijd is die we beleven. Het is voor God maar een bandje. De grootste boef kan Hij bekeren. De onverschilligste nul kan Hij op zijn knieën brengen. Dat een uitgaat schreven, verloren. Verloren, voor eeuwig verloren. Ja, en dat zal ook nog gebeuren. God zal Sion bouwen met zijn hand krachtig. Uit alle spraken hij de zijnen zal roepen. Dan werd gezegd van deze al: dat zijn Sion al samen zijn woonachtig. Och, het is wel waar, in de tijd die we beleven, bemoeit God zich nog maar met weinig mensen. Maar God mocht nog eens doen zoals hij in de dagen van ouds heeft gedaan. God mocht nog eens beslag leggen op de waarheid. God mocht ze nog eens verwaardigen dat ze de wereld niet meer in kunnen. Want zoals de schepping van de wereld volmaakt was, zo is het werk Gods in het hart van een zoon daar ook volmaakt. En je kunt er gerust op rekenen mensen, als God jullie bekeert of je kinders bekeert, dan is met al de vermaken van de wereld ineens afgelopen. Je zal er dan niet meer naar talen. Want Paulus zegt, is het goede mij de dood geworden? Nee, maar de zonde is mij de dood geworden. En in plaats dat we dan de wereld nawandelen, dan gaan we God nawandelen en zoeken en zijn woord onderzoeken. Dan gaan we Gods volk opzoeken. Dan zullen we banden krijgen aan dat lieve volk van God. Dan zullen we betrekking krijgen om in de wegen der scheren te wandelen. Dan zal het een vermaak zijn om in het huis der scheren te blijven tot in lengte van dagen. Hoop voor Gods kerk, zeiden we, omdat die grond ligt in een onveranderlijk verbond, God En in de vervulling van zijn beloften. En dat brengt ons in de tweede hoofdgedachte tot de verwezenlijking van die hoop. Want onze tekst zegt, Zo zegt de Heere der Heerscharen. Zacharia heeft dat niet bedacht. En geen kind van God heeft dat gezegd. En geen leraar heeft het gezegd. Maar zo zegt de Heere der Heerscharen. Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben, vanwege de veelheid der dagen. En de straten der stad zullen vervuld worden met knachtjes en meisjes, spelende op haar straten. Dus hier ligt nu de verwezenlijking van die hoop voor Gods kerk. Oude mannen, oude vrouwen, jongens en meisjes... Spelen op de straten. <Klacht> Dit had zijn betekenis. Want in de ballingschap waren er bijna geen oude mannen meer over. Want je leest bij de profeet Ezekiel dat de mensen dood vielen op straat vanwege de zware honger en de pestilentie. En zoveel andere ouden vandaag werden door het zwaard gedood. Maar dat maakt nu juist het wonder uit dat de Heer belooft. Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En in ieder van hen zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. Oude mensen lopen zo graag niet meer. Oude mensen hebben behoefte om te zitten. Sommige oude mensen lopen met een stok. Als je jonge mensen met een stok ziet lopen, dan denk je, dat zit in hun bovenkamer niet goed. Die mensen spelen iets na, of ze willen wat wezen. Die willen een beetje vertoon maken. Je hebt ze wel eens langs de straat zien lopen van die jonge mensen, en dan liepen ze met een stok te zwaaien, of ze liepen daar als een meneer, om zo verwaand wat te schijnen en te vertonen voor andere mensen. Dat zag je wel eens als jongens iets na nou willen spelen. Maar als je nu een oude man of een oude vrouw mee een stok ziet lopen, omdat ze niet goed meer kunnen lopen, daar denk je niks vreemds van. Nee, dan denk je, dat is voor die mensen gemakkelijk. Want een stok hoort bij een oude man of bij een oude vrouw. En als je niet meer kunt en je benen gaan het begeven, dan moet je een stok hebben. En daar is niks op tegen. Sommige oude mensen, die zijn zo eigenwijs. En misschien word ik het ook wel als ik oud ben. Kan best gebeuren. Want je kan alles verwachten van een mens hoor. Je kunt het ook worden als je oud wordt. Maar sommige mensen zijn zo oud, zo eigenwijs. Die hebben wel een stok nodig, maar ze willen met geen stok lopen. En ja, dan val je natuurlijk regelmatig. Want ze hebben geen kracht meer in hun benen. Ze kunnen zichzelf niet meer overeind houden. Lees je in de Bijbel ook van een oude man met een stok? Zeker. Je leest van Jacob dat hij leunde op het opperste van zijn staf. En ik ga nu verder over die oude mensen en die stokken niet meer praten. Dat kun je wel begrijpen. Want dat is naar de letter. Maar u voelt het wel aan dat er een geestelijke betekenis in ligt, mensen. Als hier staat, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En wil dat zeggen dat er veel bevestigd volk van God in het geestelijk Jeruzalem zal zijn. Mensen die door de knieën en door de benen gezakt zijn. En die gezonken zijn op het enige fundament Jezus Christus en die gekruist. Dat zijn die oude mannen en die oude vrouwen mee een stok. Och, je leest in die dierbare waarheid in Jezaja 40. De jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. En nu kun je in het geestelijke leven wel een jongeling wezen. En dat je toch al tachtig jaar bent. Dan zolang je Christus niet kent en in zijn... In zijn openbaring, dan ben je maar een jongeling. Dan steun je op je eigen benen. Maar die jongelingen zullen gewisselijk vallen. O, het is zo gelukkig mensen, als een mens in zijn leven zijn benen mag breken. Het is zo gelukkig als zijn benen van onder zijn lichaam geslagen worden. Het is gelukkig dat al onze godsdienst er eens een keer aangaat. En dat we al onze kracht eens gaan verliezen. En dat we niets worden. En al onze gerechtigheden schade en drek. omdat de van de kennis van Jezus Christus onze Heer. Niet onze eigen gerechtigheid gelieden. Maar de gerechtigheid van Christus alleen. Red van de dood. En natuurlijk mensen nu kunnen we onze eigen benen niet breken. En onze eigen kracht kunnen we ook niet wegnemen. Nee, dat moet God doen. En dat heeft de Heer gedaan bij Jacob aan Pniel, Niet bij Bethel, maar in Pniel heeft Jacob zijn gerechtigheid verloren en zijn kracht gebroken. En zijn heupspier is verwrongen. En toen de Heer die heupspier verwrong, viel Jacob op de grond. En nu zijn er veel mensen die praten over rechtvaardigmaking en over hoge bevinding. Maar vanzelfgeliefden, je kunt het wel horen. Die mensen die staan nog in eigen kracht en in eigen bevinding en op eigen benen. Het is nog net eender als vroeger lopen ze. Ze hebben altijd diezelfde gang in hun leven. En toch bepraten ze de grootste dingen in het geestelijke leven. Maar aan hun gang kun je zien... Of het met hun verstand is, of dat het bevinding is. Als het van God geleerd is, dan word je hinkende gemaakt. Dan word je krachteloos. Dan word je aan de heup aangetast. Zolang een mens zijn kracht niet verbroken ligt, dan doet hij het in eigen kracht. Maar als God komt, dan moet je sterven aan alles wat buiten Christus is. En sterven aan je bevinding. En sterven aan jezelf. Dan raak je alles kwijt. God ontneemt je het. En dan blijft er niets anders over dan een arme kreupele zoon daar. Maar die krijgt wel een stok. Die krijgt de stok, het leunsel, het steunsel van de borgerechtigheid van de Heer Jezus Christus. We zullen er niet te ver over uitweiden vanmorgen. Maar je kunt het ook in de waarheid vinden. Mozes moest voorbidding doen voor Israël, maar zijn armen begonnen zwaar te worden. En toen hebben Aaron en Hur die man zijn armen ondersteund. Dat is hetzelfde beeld, als die ondersteuning die je krijgt van de heilige geest gods. En die stok die gods volk krijgt, die, die kraakt nooit. Daar kun je met je hele gewicht en lichaam op steunen en rusten. Al zou je zo zwaar wegen als Goliath. Je kunt er met je hele lichaam op steunen. Kunt u het bewijzen? Ja, zeker mijn geliefden. Ooglied 8. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? lieflijk leunend op haar en liefste. O, de bruid leunde met het volle gewicht op haar een liefste. Nogmaals, David zegt in Psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij. O, de zoon voorrecht mijn geliefden als je ontkracht wordt in jezelf. En God geeft je een stok die nooit kan kraken. Het is waar. Wat het tijdstip van onze bekering betreft, dat is niet altijd mogelijk dat je de dag en de uren precies weet. Floortje, dat is wel vervloor. Zegt in een van zijn preken, van zijn oefeningen, die man zegt, soms is er brand en de hele boel gaat in de vlammen op en dan lees je in de krant een andere dag, oorzaak onbekend. En toch is dan afgebrand. En hij zegt zo heel eenvoudig, hij zei, zo is het in de bekering ook. Het kan zijn dat men het begin niet weet en dat toch al de kenmerken van het geestelijke leven in de ziel aanwezig zijn. En dat de persoon die het ondervindt kan zeggen, één ding weet ik dat ik blind was en, ik, en dat ik nu zie. Maar dat ik toch niet precies het middel en de tijd wanneer kan navertellen. Maar dan is de zaak zelf aanwezig. Nogmaals. De tekst zegt, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. Wie was er zo'n oude man? De rechter Eli. Die man was ver van huis afgeweken. Maar toen hij aan de weet kwam dat God Samuel geroepen had, heeft hij die jonge Samuel onderwezen. Hij zei tot hem, als je nu die stem nog een keer hoort, dan moet je zeggen, Heere, uw knecht hoort, spreek, want uw knecht hoort. Wie was er zo'n oude vrouw op de straten van Jeruzalem? Deborah en de profetess Hulda. Wie was er zo'n oude man en oude vrouw in het Nieuwe Testament? Aquila en Preskela. Die hadden Apollos horen preken. Een jonge dominee. En ze dachten. Een lieve van God bekeerde man. Die de waarheid netjes verklaart. Maar in bevindelijke leven gaat het toch niet zo diep. Gods doorgeleide volk en Gods geoefende volk. Die krijgen er geen opening in. Die krijgen geen zielenvoedsel in de toestand waar ze in verkeren. Toen hebben ze tegen die man gezegd. Ga eens mee naar ons thuis. En ze hebben zo stilletjes apart genomen. En toen hebben ze gezegd, we willen eens een beetje met je praten. En God heeft dat gesprek gezegend. U kunt het vinden in handelingen. O mensen, het is zo'n voorrecht als je zulke oude mannen en oude vrouwen in je gemeente hebt zitten. Zitten er hier in de gemeente ook? Zijn er hier ook oude mannen en oude vrouwen waar je graag naartoe gaat om nog eens iets van hen te leren. Om nog eens iets te horen uit de oefening van het geestelijke leven. Zitten er in ons midden die kunnen vertellen wat God gedaan heeft van hem af tot Gilgouw toe. Och als we daaraan denken moeten we wel zeggen, och dat mijn hoofd water waar en mijn ogen springt, bron van tranen. Dat houdt God zijn hand toch stil. Wat we in deze dagen aanschouwen is, als God er nog toe brengt, dan krijgen ze de slag in hun consciëntie. Of sommige zielen mogen iets van de middelaar leren kennen. En in de regel komt het niet meer verder. Ze blijven zomaar in die beginsels liggen. En die enkeling die nog verder worden geleid. Of verder geleid zijn. Die leven eigenlijk in vroegere ervaring. En vroegere ondervindingen. Meer dan uit de dadelijke bediening van Gods geest in hun hart. Zo is het tegenwoordig. Oh wat een rauw vloer zo over Gods kerk. <coughs> Vanwege de verbreking Jozef, vanwege de wereldgelijkvormigheid, vanwege het koesteren van de zonde in hart, in huis en familie. O, de kerken gods is zo ver van hun plaats. Waar wordt de breuk nog gevoeld? Waar wordt de breuk beweend? Waar wordt de breuk nog opengelegd? Waar wordt de mensen nog aangezegd? De afwijking... Van de levendige kerk van God. O, oh, we moeten wel klagen, wat we ook zingen van Psalm 4, vers 3. Offert dan een oprecht of randde met verslagen hart en gemoed. Betert u van deze zonde en schande en stelt op God zeer goede handen geheel al uw vertrouwen goed. Veel spreken, hoe kan hij ons leren, dat goed is aan God aangenaam? Naar uw goedheid wil Heer der Heren, uw lieflijk aanschijn toch eens keren, tot mij en al de mijnen zaan. Het derde van Psalm 4. Van die hoop voor de kerken Gods, mijn geliefden, die ligt niet alleen daarin dat er oude mannen en oude vrouwen zullen zijn op de straten van Jeruzalem, maar ook dat de straten van die stad vervuld zullen worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten. In de ballingschap waren er bijna geen kinderen meer. Er waren zoveel jonge mannen gedood, die het slachtoffer waren van Nebukadnezar, En de vrouwen waren van hun mannen gescheiden. Een vreselijke tijd. En op de straten vanwege de grote gevaren waren er geen spelende kinderen meer te vinden. Het was net alsof alles uitgestorven was. En kinderen zijn de toekomst van een land en volk en kerk. Het is een grote zegen wanneer God met kinderen zegent. Dat is geen oordeel, maar het is een zegen. Sommige grote gezinnen worden veracht. Sommige van die moeders worden als het ware met de rug aangekeken. En dan zeggen ze achter hun rug, wat een slavendrijvers zijn dat. Nee, zeggen ze, wij niet één, twee kinderen, dat is genoeg. We maken dat zelf wel uit. Dat is de tijd waarin we leven. Omdat er geen respect en geen ontzag is voor de ordinantie Gods. Maar een land en volk dat aan kinderbeperking doet dat moord slotte zichzelf uit. Het oordeel zal erop volgen. Het is waar mensen... Als een mens denkt aan de verantwoordelijkheid voor de eeuwigheid, waar hij rekenschap vanaf zal moeten leggen. O, als gij daaraan denkt, bij het voorbrengen van zijn kinderen. O, ontzaggelijk, ontzaggelijk. Dat gij ook geen ware vader en moeder van zijn kinderen kan zijn. Maar dat neemt niet weg. De Heere zegt in zijn woord, God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond welk blijft gestadig en aan dat woord dat hij heeft klaar, toegezijd en wilt houden waar. Dus God zal zijn kerk bouwen. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld en dat mag ons hoop geven ook bij het krijgen van kinderen dat God zijn kerk zal bouwen, dat God zijn kerk erdoor stichten zal. Uit hen zal altijd iemand komen voort, om de nakomers te leren uw woord. Er zullen leraars blijven, ouderlingen en diakenen, zolang Gods kerk op de aarde zijn zal. God zal ervoor zorgen. Er zijn vaak donkere tijden geweest, en als voorname leraars wegvallen, dan zeggen de mensen... Nu zal dit of dat spoedig ten einde komen. En nog is het niet ten einde. En het komt ook niet ten einde. Zolang Christus op de volken des hemels komt. Er is ouders in ons midden. Er is hoop dat God je kinderen nog bekeert. Er is hoop dat God je kinderen nog gebruikt in zijn kerk. O, dat we er maar veel werkzaam mee mochten worden. Dat het ons maar uitdrijven mogen aan de troon der genade. Want God is zijn belofte aan zijn kerk kwijt. En God zal zeker zijn belofte vervullen. De straten die hier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes. Spelende op haar straat. O dat voorrecht. Dat er kinderen in Sion worden geboren. Dat het kindergeschrei wordt gehoord in Gods kerk. Tegenwoordig doen ze net eender alsof er pratende kinders worden geboren. Maar dat is nooit wel schrijende kinders. Wat schreven die? Dat ze tegen God gezondigd hebben. Dat ze God kwijt zijn. Is daar bij jullie ook niet mee begonnen? Is het bij jullie geliefden ook niet begonnen? Maar die schreeuw dat je God kwijt was. Zijn er in ons midden nog de zulken die het kennen uit hun eigen bevinding? En waar die onberouwelijke bekering tot zaligheid uit, uit voortvloeit. Als de kinderen gaan groeien, dan is de eigenschap van kinderen dat ze spelen. Zieke kinderen spelen niet. Maar zodra ze weer gezond zijn, dan willen ze weer spelen. En dan die oude mannen en die oude vrouwen op de straten van Jeruzalem, leunend op der stok. Keuren die dat kinderspel af? Nee, nee, die hebben daar de vermaak in. Weet je waarom? <coughs> ze zien in die spelende kinderen de toekomst van de kerken gods. En kan ook wel gebeuren dat ze er eigen leven erin terugzien. Dat ze het zien dat ze ook in hun geestelijke jeugd gespeeld hebben. Wat? Spelen Gods volk dan ook? Speelt Gods kinderen? Ja, geliefden. Gods volk, dat zijn mensen die spelen. Gods kinderen spelen. En als de kinderen op straat spelen, is het een wonderlijk iets... dat ze zo blij zijn als kinderen iets vinden waar ze mee spelen kunnen... Daar sta je soms als vader en moeder versteld van. Waar de kinderen het niet allemaal vandaan slepen om mee te spelen. En hoe groter de massa bij elkaar is, hoe aangenamer dat ze het vinden. Ja, kinderen vechten ook wel eens met elkaar. Ja, dat doen ze ook. En dat doen wij ook wel eens. Kinderen vechten omdat kinderen van zondige ouders zijn. Omdat we dezelfde natuur hebben geliefden. Omdat de ouders het doen. Dan doen de kinderen het ook. Want komt er al jong uit wat erin ligt. Je kunt bij je kinderen vinden wat je zelf bent. Maar weet je wat nu zo fijn bij kinderen is? Als kinderen vechten en kwaad op elkaar zijn. Ze zijn het weer zo vergeten. En oudere mensen, als die kwaad op elkaar zijn, zijn die het ook zo vergeten? Och, die blijven soms zo bokkig. Soms jaren blijven ze bokkig tegen elkaar en elkaar maar voorbij lopen. En als je nu kinderen hebt, och, dan denk je wel eens als vader en moeder, die hebben vast weer mee elkaar gevochten, want ze komen schreeuwende thuis, met een bult op haar hoofd of wat anders... En de andere dag gaan ze weer naar elkaar toe. Zou Gods volk daar ook niet wat van kunnen leren? De straten die er stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op de straat. Nog een beeld. Als een kind wat krijgt, dan is zo blij. Dan willen ze het naar buiten slepen om de andere kinderen te laten zien. Dat of dat heb ik gekregen. Dat is ook een eigenschap van een kind. En wat doen die vader en moeder dan? Die gaan er tegenin. Die zeggen, nee dat moet je niet doen. Dat kan niet. Dat moet je binnen huis houden. Nee maar dat kind wil het meenemen. Dat is toch een eigenschap van een kind. En weet je wat het dan doet? Dan neem ik stilletjes mee naar buiten. Want de vriendjes en vriendinnetjes die moeten het zien. En ze moeten met elkaar gaan spelen. Dat is ook een kinderlijke eigenschap. Je leest in de Bijbel van kinderen die spelen begrafenis. En van kinderen die speelden bruiloft met elkaar. Oh, wat een schik. En hoe is het nu bij Gods volk? Spelen ze? <coughs> hoe is het nu bij Gods volk? Spelen die hier nog bij, met elkaar? Komen ze nog bij elkaar? Zeggen ze nog, komt, hoort, ik zal vertellen wat God aan mijn ziel heeft gedaan. Zeggen, nog, zeggen ze nog tegen elkaar als ze opening gekregen hebben onder een preek. Of als ze nog eens in de binnenkamer een ontmoeting mogen ontvangen en verruiming in hun ziel. Willen ze het nog met elkaar meedelen of houden ze het voor zichzelf. Spelen ze graag met elkaar hier. Oh, het is net als bij Elia, geliefden, van die vrouw en die jongen. Eli, Elia die kreeg die koek die door die vrouw gebakken is. En geloof voor 100% dat Elia die koek niet heeft opgeheten alleen. Nee, die heeft ervan meegedeeld. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als mensen het zo gemakkelijk voor zichzelf kunnen houden dan mag je soms nog wel betwijfelen ook. Knechtjes en meisjes, spelend op de straten. Spelen ze dan met elkaar? O oh, ja. En als ze oud geworden zijn, dan zien ze op hun vroeger leven terug... dat ze zo aangenaam met elkaar konden spelen. Overdag al dauwde dagen, jaren, eeuwen, gunsten, plagen... En wat in mijn ziel van Gods hand te beurten viel. dan wordt dat oude nog weer eens nieuw. En dan verblijden ze zich in God. Knechtjes en meisjes spelen op de straten van Jeruzalem. <tossimus> de wereld en de godsdienst van tegenwoordig denken dat wij altijd met ons hoofd op onze borst lopen van mistroostigheid. De wereldse mensen denken, die mensen daaruit die kerk, die zitten altijd in de pit. Wat een akelig volk is dat toch. Wat hebben die mensen nu eigenlijk aan het leven. Ze gaan niet naar de Bowling toe. Ze gaan naar geen voetbalveld, ze gaan naar geen bioscoop. Ze gaan niet naar de paardenrace. Ze gaan niet naar het auto rijden. <coughs> ze gaan nergens naartoe. Ze gaan alleen maar naar die donkere kerk. Dan zitten ze dan opgesloten. Ja mensen, daar heb je gelijk in. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Om al de dagen mijn levens te wonen. In het huis des Heeren. Want je moet rekenen mensen. Als God in je leven komt. Dan wordt Gods huis jouw huis. En dan moet je wel eens... En dan moet je wel veel terug naar niks. Maar toch krijg je wel eens wat. Misschien zeggen ze in ons midden, waarom moet dat volk van God toch altijd weer terug naar niks? Wel, omdat ze een arm leven zullen krijgen. Ze moeten een arme smekelingen blijven aan de genadetroon. En daarom leidt de Heer zijn volk altijd weer terug naar niks. O oh, geliefden, straks, als we het beleven mogen, dan is het veertig jaar dat we voor u staan. Veertig jaar op de kansel. En als het mag gaan, dan zeg ik, ik zou er nog veertig jaar bij willen tekenen. O oh, zeg ik dan, o oh, heren, dat is mijn leven. Dat is mijn leven om in de dienst des Heeren bezig te zijn. En als God er komt, dan voel ik me als een jongeman werkelijk. Je zou het niet geloven. Want dan voel ik me als een jonge man. Hoewel ik bijna 60 jaar ben. En weet je waarom? Omdat ik over die grote God niet te klagen heb. Ik moet wel klagen over mezelf. Maar niet over hem. Hij helpt mij keer op keer. Keer op keer in het ambtelijke. Oh, je wordt toch zo rijk uitbetaald. Wat een rijke uitbetaling. ...van die rijke God. Heb je het zo ooit wel eens bekeken mensen? Heb je het zo wel eens bekeken wat een dienst van God inhoudt? Och als ik s'nachts op mijn bedje lig dan denk ik wel eens... ...O God wat bent u toch goed voor mij? Wat bent u toch goed voor mij? De blijdschap zal het hart vromen strelen... Als zij mij zien, verlost van smaad en pijn. Knechtjes en meisjes, spelende op de straten. Och, we moeten nou de heindige mensen. Maar er staat in het volgende vers, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk. Zou het daarom ook wonderlijk in mijn ogen zijn? spreekt de Heer, o neen. Oh, nee, het is niet wonderlijk in God zogen. Nee, nee. Ouders. Ik hoop dat je met die hoop van morgen dit gebouw mag verlaten. Dat er hoop is voor je arme nageslacht. Want God kan ze nog bekeren. God kan ze leren. God kan nog wonderen doen. En het zou toch wat wezen als we nog eens thuis kwamen. En de er, er een te schreven. Och, ik ben God kwijt. O, wat zou het toch een wonder wezen? Kinderen, jonge mensen, ik hoop dat God je bekeren mag. Och, jongens en meisjes, zoek toch de Heere in je jeugd. Zoek Hem terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Want die mij vindt, bevindt het leven en trekt een welgevallen van den Heren. Dus er is hoop in een hopeloze tijd... en in moedbenemende omstandigheden. God de Almachtige zegenen zijn woord... bekrachtigen en bevestigen het... door zijn goddelijke geest... tot zijn eer... en tot onze zaligheid en blijdschap... om het bloed zijn zoons wil... Amen. Eindigen we met dankzij. Heere, <coughs> zou u het willen vervullen ook onder ons, dat er onder onze kinderen, jeugd en jonge mensen gevonden mogen worden, die naar de zalige God gaan zoeken en vragen, en naar u begeerig worden gemaakt, in het godsgemis geplaatst werden, en dat die knachtjes en meisjes spelen mogen op de straten van het geestelijke Jeruzalem. En ook onder de ouders en ouderen vandaag. Dat we de nood van onszelf en van elkander mochten gevoelen en opdragen aan de troon, en dat het u behagen mocht ook in het verdere van deze dag u niet onbetuigd te willen laten, de waarheid te zegenen, uzelf te verheerlijken, uw koninkrijk uit te breiden, in de verzoening van onze schuld, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 22, het laatste vers. Uit hen zal altijd iemand komen voort, om de nakomers te leren uw woord en de, de goedigheid hoog geprezen van u bewezen. 16e van Psalm is van Dominique Lamijn uitgesproken 1960 eindig nu met de zegen. Nee. O Vader, dat U liefde ons blijk. O zo maak ons U beeld gelijk. O geest en U het troost ons neer. Drieënig God, U alleen zij al de eer. Amen.